5 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het grootste vaccinatieprogramma in Europa ooit kan beginnen. De Europese medicijnwaakhond gaf vanmiddag groen licht voor het Pfizer vaccin. Ze hebben het grondig onderzocht en weten zeker dat het middel veilig is. Er is ook gekeken naar de bijwerkingen van het vaccin. Het vaccin heeft relatief weinig bijwerkingen. Eigenlijk zijn het bijwerkingen die we al kennen als je een afweerreactie in het lichaam oproept. En die we ook van andere vaccins kennen. En je kunt wat pijn hebben op de plek waar je ...geprikt wordt en hoofdpijn of spierpijn worden genoemd. Nederland begint op 8 januari met vaccineren. Andere landen in Europa al na de kerst. De coronabesmettingen zijn het laagst in vijf dagen. Het zijn er 2000 minder dan gisteren. In totaal zijn er 11.000 gemeld bij het RUVM. In de ziekenhuizen liggen wel meer mensen dan gisteren. In totaal nu 2162. Dat betekent... Dat eind december na verwachting er ongeveer net zoveel patiënten met covid in de ziekenhuizen zullen liggen als eind oktober, begin november de piek van de tweede golf. Er zijn vandaag voor het eerst sinds oktober ook weer twee patiënten naar Duitsland verplaatst vanwege de drukte hier. Moet je nog een pakketje terugsturen, hou die dan nog even binnen tot 7 januari, vraagt PostNL aan je. Het is super druk nu door de kerst. PostNL kan al niet meer alle pakketjes van webwinkels versturen door de drukte. De bezorgdienst brengt nu bijna twee keer zoveel pakketjes dan normaal. Voor honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs is het nog maar afwachten of ze voor kerstmis naar huis kunnen rijden. Het Verenigd Koninkrijk zit op slot nu daar een extra besmettelijke variant van corona is opgedoken. Deze trucker waagt het erop en brengt alsnog ladingen spullen die kant op. We gingen nou terug met de kerst om daar nog voor de brexit de volle vrachthandel weer naar die kant in te brengen. Maar voorlopig kunt u geen handel meer daar naartoe brengen. Uh, nou ja, je kunt er wel heen brengen, maar als je erin gaat is de vraag wanneer mag je weer terug.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 Op de En met heel veel samples van andere platen werd dit in 1988 een hele grote hit. Je Mars en pump up the Volume en met name de single te herkennen van Eric B. en Rakim Pit in Full. Het is even na vier uur, het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Op deze zaterdagmiddag zo vlak voor de feestdagen, vlak voor de kerst. En met tweede kerstdag zijn we er gewoon weer op de zaterdagmiddag trouwens hoor. Dus het derde uur Albert-Jan, een beetje bijgekomen van de plaats. Ik zie uh, helemaal dat je verkleurd bent. Het is echt een ja. geweldige plaats. Uh, uit, die, uit die tijd en uh, met, met, uh, waar men toen mee bezig was, akkoord. Die nee. heb jij even... Ik, ik hoef hem niet mooi te vinden. Uh, nee, oh, nee okay. dat is waar. Goed. Nou, derde uur. De, de, wat gaan we daar nu allemaal doen? Uh, over het tweede al platen. Pit Report. Ja, Het race seizoen uh, zit erop. Uh, de prijzen zijn uh, verdeeld. Uh, voor de mooiste inhaalactie en de uh, uh, beste driver en... Uh,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 Daar Welke het... kleur heeft Jip trouwens? Jip, Wat? een beetje wittig. Oh, oké. Okay. Want uh, het, ja, het verhaal uh, gaat natuurlijk dat uh, de zwarte katten heel moeilijk uh, te plaatsen zijn. Mist. Omdat die dan ja. zogenaamd uh, ongeluk zouden brengen. En dan moeten we meteen denken aan de reclame van de staatsloterij. Hè? Die hebben dus uh, ook een zwarte kat en die brengt dan juist geluk. Ja. En dat is uh, Frummel, zo heet uh, die kat uh, van uh, de staatsloterij. En de staatsloterij die sponsort ook uh, zeg maar de dierenasiels.com om ja, de zwarte katten zeg maar, weer aan de, aan de man of vrouw te brengen. Nou, dat is dus bij die mister en Jip gebeurd, want die waren allebei zwart. Die zijn geplaatst. Nu hebben we een andere kleur, uh, nog een, uh, Jip. Dus Jip zit nu alleen uh, tussen, uh, in het dierenthuis uh, in Kennenmaland. Dus het wordt tijd dat ook deze Jip een thuis gaat vinden. Half vijf daarover meer. Uh, zo, daarna gevolgd Zos Live. Uh, een live registratie van een concert...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 And Merry Christmas. Snow is falling.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 Uh, ik ga eens even kijken. Ik moet het verhaal eventjes... Uh, ik, ik, ik geloof niet dat hij in Geneve erbij was, uh, Max. Hoewel je bij je bent. Hij was, hij hij, was, was online. Hij was online. Toen hij was, was hij online vanaf uh, Monaco. Uh, uh, klopt. Uh, even kijken. De laten we beginnen bij het begin. Formule 1-legende Michael Schumacher is tijdens het prijsgehalen van de Internationale Autosportfederatie uh, FIA geëerd met een speciale prijs van voorzitter Jean Tot. Hij kreeg de prijs voor zijn inzet en grote betekenis voor de autosport.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 Zeker, maar ja, de, de Adele, dat was dat wel een uh, James Bond filmpje met die Birds? Ja, ja. ja volgens Birds, mij wel. Dat ja, is een songsfestival. Ja, Birds ah. was weer uh, van Anouk. Maar er komt aardig deze kant op, hè? Ja, ja zeker. Nou, we hebben inderdaad uh, de dieren uh, van uh, de staatsloterij. Hè? Frummel uh, dit jaar en hebben Vreggel nog gehad. Weet je freggel nog? Ja, ja, freggel. In, uh, in Zandvoort ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. Prachtig, dus uh, in dit prachtig, jaar prachtig, hebben we ja. de zwarte kat uh, Frummel. Maar jij hebt ook een uh, kat die uh, zit te wachten, of ja. poes. Ja, ik noem het nou Jip 2, want Jip 1 is uh, inmiddels uh, onderdak. En uh, nou zit Jip, deze Jip, zit er nog uh, in er eentje. Dat is een beetje sneu. Want Jip is een vriendelijke, rustige kater van 7 jaar oud. Hij komt graag een aai over zijn bol halen en ligt ook wel op schoot. Maar dit alles in zijn tempo.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 Zo lang geleden, vorig jaar, mijn vrienden daar, toch was ik niet tevreden. Bubbles bij de open haard, het was want jij was niet daar. De boom die staat, lichtjes aan, voelt nog een beetje leeg, maar alles verandert vanaf. Als deze stilvalt, stilvalt, stilvalt, dan ben over uh, ja, kou die eraan gaat komen. Dus wie weet, misschien brengt de kou ook wel sneeuw naar ons toe op uh, kerstdag. Dat zou een hele mooie zijn. Als de eerste sneeuw valt, uh, de nieuwe single, de kerstsingle van Emma Heestes... hoorde zo op de zaterdagmiddag. Straks gaan we zoals live doen en het uh, gedicht van de dag...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 you write the book of love and do you have faith in God above if the Bible tells you so and do you believe in rock and roll can music save your mortal soul and can you teach me how to dance real slow well I know that you're in love with him cause I the day that I die.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 En dat begint allemaal op 25 december weer. Dan begint de lijst der lijsten weer tot aan Oudjaarsavond tussen 11 en 12 uur. Even voor 12 uur horen we de nummer 1. De lijst kan je inmiddels ook terug te vinden via de diverse media. En op nummer 1 vinden u inderdaad die hele verrassende plaat van Danny Vera in Rollercoaster. Had ik nooit verwacht, Albert-Jan? Uh, nee, maar ik vind, het, ik vind het wel een hele eer voor.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 for De show Mascohan. Nou, Albert Jan. God, heavy stuff, hoor. Heavy stuff, he. Oh, voor de zaterdagmiddag. <laughs> geweldig, geweldig, geweldig. Nou, dan mag jij weer uh, voor de volgende ja, keer. Maar je houdt je niet helemaal aan de afspraak. Ik bedoel, ik vind het prachtig, hoor. Dit is bijna symphonic rock. Of ja, zo ja, ja, ja. Maar... gospel choir.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 Yeah Waar we een na nabespreking hebben, Albert-Jan... ...zou ik toch vragen van Metropole Orkest... ...en de Shell Mask ...en dan deze erachteraan... past dat bij elkaar... Het zijn twee verschillende dingen... Twee kan je niet vergelijken... ...nee, klopt, joh, Gordon... ...en omdat ik zo van jou... Aan. De kerstboom glanst, dit is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie ja, je een vrolijk kerstfeest. En we zijn er gewoon op tweede kerstdag met Zandvoort op zaterdag. Hier is trouwens Mariah Kerry: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 Uh, en om uh, 6 uur vanavond weer entertainment periode met onze collega Fred Hey. tot 8 uur. Fred Hey, en morgen hebben we de Rainbow Top 51 vanaf 12 uur tot 5 uur. Vanaf 1 uur tot 6 uur. <laughs> Ik zeg het ook verkeerd ook. Ja. Van 1 tot 6 uur dus. Van 1 tot 6 uur uh, Rainbow Radio live op uw enige echte lokale en, uh, CFM Zandvoort. Morgen. En daarvoor hebben we CFM Jess, uiteraard tussen uh, 10, 10 en 12. 12. Klopt. Hey, wij zijn uh, volgende week, Het is tweede kerstdag hè? Tweede kerstdag, God, ja. Oh, ja. Uh, Neem jij de kersttons uh, mee of moet ik hem uh, meenemen? Ik <laughs> zal de restjes van de dag halen de dat... halen. <laughs> klikjes, klikjes. Oh, je weet nooit wat erbij zit, dus uh, van harte welkom. Ja, maar goed, tweede kerstdag, uh, gewoon uh, als u thuis bent, uh, uh, zet hem af op de lokale zem. En dan hoort u ons weer. De hele dag uh, gezellige kerstmuziek en onze uh, collega's zijn er ook gewoon. Dus, ja, ja hoor. we zijn er weer, tweede kerstdag.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 DFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voor